Morsi heeft een moeizame relatie met de christelijke minderheid in het land... die bang is dat hij hun vrijheden wil inperken. Ongeveer 10% van de Egyptische bevolking bestaat uit Koptische christenen. Verschillende plaatsen in het land werd de afgelopen maanden... tegen het bewind van Morsi gedemonstreerd. Het Iraanse leger claimt dat het een buitenlands onbemand vliegtuig heeft onderschept. Een woordvoerder van de revolutionaire garde zei niet uit welk land de drone afkomstig is. Volgens Iran werd de drone opgemerkt tijdens een drie dagen durende militaire oefening. Militairen ontdekten signalen van het vliegtuig toen het de grens overkwam in het zuiden van het land. Een woordvoerder claimt dat militairen de besturing van het vliegtuig wisten over te nemen... en het ongeschonden aan de grond wisten te krijgen. En Dat lukte het land in december 2011 ook al eens met een Amerikaanse drone. Een woordvoerder van de CIA wilde geen commentaar geven op de berichten. In de Eredivisie heeft SC Twente opnieuw punten laten liggen. De ploeg uit Enschede verloor in Friesland met 2-1 van Herenveen en zakte daardoor naar de vijfde plaats.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 weer nog. Sneeuwgebied breidt zich vannacht en in de ochtend langzaam over het land uit. In het vrieslicht. Op veel plaatsen is het dus glad. En overdag bewolkt met af en toe sneeuw in het noorden en westen. Natte sneeuw en motregen en 1 tot 3 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. Nachtbrakers. Dus ik ging om een uurtje of negen vanavond, gisteravond eigenlijk... Hè, ging ik in de auto naar Amsterdam. En uh, toen kwam ik aan op een feestje. En er was een feestje van een uh, vriendin van mij en die is 29 geworden. We nu, op de 24e, dus uh, van harte. Nou, een beetje kletsen en zo. En ik wist al van, oké, okay, ik, moet, ik moet een beetje snel... Uh, snel je contactjes aanleggen. Dus meestal als je op een feestje komt, dan ga je even een beetje... Meestal doe ik hoor, ga ik een beetje mijn lijntjes uitzetten. Oké, okay, nou, daar wil ik nog even een babbeltje doen. En daar wil ik nog even kletsen. En die kant wil ik ook nog even een klein babbeltje doen en zo. Alleen nu dacht ik, ah, dat moet even wat sneller allemaal. Want ja, ik had maar een paar uurtjes de tijd. Want ik moest terug naar Hilversum om, uh, om uh, hier te zitten. Dus toen uh, uh, was ik een babbeltje aan het maken met een meisje. En het meisje heette Robin. En uh, nou, die werkte... werkte ook in de mediawereld en zo. Dus zij vertellen wat ze allemaal deed. En uh, nou, ik ook vertellen wat ik allemaal deed. En zei Oh, bij BNN. En ken je dan dit en dat. En er is een uh, feestje. Wordt altijd georganiseerd door jongens van BNN. En uh, een vriend van mij die zit daar ook bij. En ik zei: Oh ja, wie is dat dan? Nou, dat is uh, een jonge naam noemen ze en die ken ik niet. En ik zei: Van nou, hey, daar zit ook iemand bij. Uh, die dat feestje organiseert. Die ken ik dan. En dat is Frank van der Lende. Je weet wel, programmamaker, presentator van Nachtbrakers. En zij zegt: Ja, die ken ik. ze ineens een heel intiem verhaal te vertellen over Frank van der Lende. Dus toen reed ik later terug naar huis. Toen reed ik langs die lange file van de A1. Want er stond een hele lange file door een kettingbotsing op de A1 richting Amsterdam. Maar daar reed ik dus langs. En ik zat daar zo al een beetje aan te kijken, die file. En dan dacht ik, moet ik dat verhaal nog gaan vertellen? Of moet ik nou denken van, nou, weet je wat, dit was zo privé. Moet ik dan misschien niet vertellen. Maar ik ga het toch vertellen, want ik vind het een mooi verhaal. En ik vind ik wel, ja, je hebt toch een beetje recht op een, op een klein stukje Frank van der Lende. Die je normaal gesproken zit om nachtbrakers te presenteren. Ja, ik vind dat dat hoort er gewoon een beetje bij. Dus nou ja, Robin dus hè. Die vertellen van, nou ja, de, uh, ik zat op school. En uh, er was dan een jongen, dat was een lange jongen. En die, uh, uh, nou dat was, daar heeft ze toen mee gezoend. Voor het eerst. Dus dat was dus de eerste uh, zoen van dat meisje, was met Frank van der Lende. Onze Frank van der Lende. Ja, het is niet een heel spectaculair verhaal als ik het zo vertel. Maar ik vond het wel grappig. Dus ik ging nog een beetje, een beetje kijken van nou, wat voor jongen was die Frank dan vroeger. Want wij kennen hem als een soort, ja, als een soort, uh, soort neo-hippie met uh, lang haar. Alleen dan niet werkschuw. Maar uh, dat was hij toen eigenlijk ook al. Alleen, hij had toen nog geen lang haar. Want ja, dat moet ook een beetje groeien door de jaren heen. Zo werkt dat nou eenmaal met haar. Maar verder is hij eigenlijk geen spat veranderd. Dat vond ik leuk. Ik vond het grappig dat je dan. Hè, ik bedoel. Uh, ik heb niet zo heel veel. Ik ken, ik ken niet bijzonder veel mensen. Maar er er dan toch iemand tegenkomt die, uh, die, dan, die dan iemand. Ja, die, die jij dan ook weer kent. Ook ik geinig. Ik dacht, ik deel het even met je. Want waarom ook niet? We hebben tijd genoeg. Vier uur ben ik op de radio. Uh, hier op Radio 1. Eerst twee uur Nachtbrakers. En dan gaan we praten in Nachtbrakers over de beste film die je ooit hebt gezien. Ik zou het leuk vinden als je met me meepraat. Het mag ook de slechtste film zijn die je ooit hebt gezien. Maar in ieder geval, een film dus die uh, indruk heeft achtergelaten. Een indruk, een goede indruk of een slechte indruk. Uh, misschien heb je daar wel een goed verhaal bij, dus laat het me weten. 0800 1121, dat is het telefoonnummer. Had ik nog niet genoemd, ik weet het. 0800 1121, dat is het telefoonnummer. En nu denk ik van ja, moet ik nou mijn verhaal van mijn beste film nu vertellen? Of zal ik dat straks vertellen? Ik kijk even naar Twam, die doet de regie. Nou, nu of uh, straks? Nu? Nu, straks, straks, oké, okay, straks, prima, ja, goed. Nou, dan draaien we eerst een plaatje, dikke prima. Is een uh, band, The Stranglers, een tijdje geleden opgetreden in Nederland. En toen deden ze dit ook, Golden Brown. En het komt uit een hele goede film, Snatch. Fantastische scène is dat met die varkens. Praat erover mee 0800-1121. Golden Brown, texture like sun, lays me down.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 Ik was dus op dat feestje. En toen praatte ik ook nog even bij met een, uh, met een uh, oude vriend van mij. Oud, is niet heel oud, maar ik had hem al een tijd niet meer gesproken. En, uh, en uh, ik heb met hem uh, ooit een keer in een huis gewoond. En hij zei van, ja, ik was bij, hij was bij de, bij de Stranglers geweest. En toen vroeg ik, nou, treden die mensen nog op, joh? Ja, ja, nee, ze zijn allemaal oude gasten, zijn het. En ze speelden toen in Tivoli, in Utrecht. En dat is niet zo'n hele grote zaal als je daar was ben geweest, dan weet je dat. En uh, dat was niet eens uitverkocht. Toen dacht ik, dat was ook vreemd. Dus Notabene bene de Stranglers die hebben prachtige muziek gemaakt. En, en dat is dan niet uitverkocht. Nou, ik vond het echt heel wat Toen dacht ik: van Nou, dan ga ik daar een plaatje van draaien nog. Toen moest ik eigenlijk van hem. Wat moest ik nou draaien? Ik heb het opgeschreven hier. Even kijken. Oh, wat ga ik nou? Uh, ik moest draaien. Oh ja, The Raven of Always the Sun. Maar die had ik allebei niet hier in het systeem staan. En daarnaast hebben we het deze nacht over films. Dus toen uh, besloot ik om een liedje te pakken... wat in een hele goede film zit. Snatch. Een film van Guy Ritchie met onder andere Brad Pitt in de hoofdrol. Een hele goede film. Brad Pitt is daarin niet te verstaan. Maar uh, als je de ondertiteling meeleest, dan is het nog net te volgen. Een heel grappige rol heeft hij. Het is een soort, uh, ja, soort actiecomedie. Waar Guy Ritchie eigenlijk een beetje populair en beroemd mee is geworden. Ik vond dat echt een te gekke film. Dus toen... Uh, ik kwamen een beetje op, uh, op films. Want ik uh, vertelde dat we het deze nacht gingen hebben over films. En toen zei hij, ja, de, een van de leukste films. Misschien wel de allerbeste film die ik ooit gezien heb. Is 24-hour party people. En dan kan ik me wel herinneren dat ik die film heb gezien. Dat was met hem namelijk. Toen hadden we, uh, hadden we eigenlijk les. Journalistiek. En toen... Uh, Hadden we er eigenlijk helemaal geen zin in. Om een uurtje of elf hadden we was dan college. We hadden helemaal geen zin, dus toen besloten we om die film te gaan kijken. Hij had dat ding dan gehuurd bij de videotheek en volgens mij nooit meer teruggegeven. En, uh, ja, dus dat lag gewoon bij hem thuis. Hij had hem inmiddels al een stuk of vijf keer gezien en ik nog nooit. Toen hebben we die film gekeken met uh, Steve Coogan. Coogan speelt erin mee. En het gaat een beetje over de, uh, over de opkomst van Joy Division. En daarna uh, gaat een van die mensen dood. Dat, niet een, uh, dat is geen spoiler, alert. dat is wel vaker uh, verteld. En daarna werd het een nieuw. Nieuw. Nieuw nog iets. Ik weet het niet meer zo goed. Maar een hele toffe film. Het is een soort combinatie tussen een waar gebeurd verhaal en een niet waar gebeurd verhaal. Ik vond het een, mooie, uh, vond het een leuke film, maar hij vond het dus de beste film aller tijden. En dan Stevens de vraag van deze nacht. Wat is nou jouw beste film aller tijden? Het is al gezellig druk, maar uh, meld je vooral, ik maak even een lijstje zo meteen. Dus praat mee via 0801121. Um, ik uh, begin dan nou maar. Mijn beste film aller tijden is... The Neverending Story. Ik weet niet of je die kent, maar dat is een fantastische film. Dus in The Neverending Story gaat de hoofdrol spelen van The Neverending Story. Dat is een jochie. Die uh, wordt een beetje gepest en zo... En die, uh, uh, uh, uh, die probeert eigenlijk ja, een beetje te ontsnappen uit dat gepest worden. Dus die gaat een boek lezen, wat hij vindt op Zolder. En dat is het boek The Never Ending Story. En eigenlijk merkt hij dat er, terwijl hij leest, dingen gebeuren in de fantasiewereld. Ja, dat kan hij niet helemaal uh, thuis brengen. En dan heb je nog een vliegende draak. Mensen denken altijd dat het een vliegende hond is, maar het is een vliegende draak, namelijk Velkor en die bestaat misschien wel echt... of niet echt. Het is zo'n toffe film. Ik, uh, ik kan me echt nog... Nou, volgens mij... Ik denk dat ik die film... wel, wel, wel 80 keer heb gezien. Zo'n goed verhaal. En toen ben ik op een gegeven moment ook een keer... het boek gaan lezen en dat vond ik daar helemaal niks. Ik had er helemaal niks met... Ja, dan moest je... dat dan, Ja, ik weet niet waarom. Dan moest je dan weer... je eigen fantasie bij gebruiken. Dat kon ik wel. Alleen, ja, er was net een mooi plaatje geschetst in de film. En daarna is ook nog een deel 2 en een deel 3 gemaakt van de Never Ending Story. Maar daar moet je echt niet aan beginnen. Maar als je een keer een goede goede kinderfilm wil zien, eentje die je uh, die misschien wel je hele leven lang bijblijft en die je ook nog weer later door kunt geven aan jouw eigen kinderen, dan is de Never Ending Story zeker een aanrader. Dus die staat op dit moment op nummer 1 in de Nachtbrakers top 5 beste films alle tijden. En jij kunt hem daar vanaf halen als je even belt. 0800 De uh, Never Ending Story staat dus op 1. En dan zet ik de film van Filemon, Underground, zet ik dan op nummer 4. Naja, nou op nummer 3. Vooruit, kan mij het schelen. Underground of 4, Never Ending Story op 1. 0800, no I took the perfect avenue Down the road to both of you Did I go Dutch? This is too much With all the money in the world You could never buy this girl Quite enough It will be tough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 Nu al, hè? het zit nu al in je hoofd. Nieuwe single van Caro Emerald die heet Goede plaat, hè? Echt een goede plaat. Ik vind het zo knap hè, hoe ze dat er weer voor elkaar krijgen. Tom, goedemorgen. Goedemorgen. Vind jij dat leuk liedje dat Tangled up van Caro Emerald? Nou, het is wel een uh, interessant liedje eigenlijk. Ik heb hem niet zo heel vaak gehoord. Mm -hmm. En eh. Uh... Nee, dat doet me wel wat. Maar het nummer wat mij meest, wat ik meest interessant vindt, dat is van uh, het favoriete film wat ik vind. Ja. Het is van de film Braveheart. Oh, Baby. ja, Braveheart. Dat is toch met Mel Gibson? Ja, precies. Mel Gibson. En uh, nou, ik ken, ken hem uh, eigenlijk eerst niet uh, anders dan William Wallace, hè, zoals hij in de film is <laughs> Ja. En uh, ah, gewoon hoe de film opgebouwd wordt en met een muziek erbij. Nou, dat doet toch wat met je als ik, als ik naar kijk. Ja, zitten daar bekende platen in of is het gewoon echt geschreven voor die film? Uh, ik kan me nog niet meer eens goed ja, herinneren. Ja, gek is dat een beetje. Het, is, het zit wel een bekende plaat bij. Ik weet zo niet um, uh, ja, hoe dat nou precies heet. Mm -hmm. Maar het past wel gewoon precies bij het film. Wat zei hij nou ook weer in die... Hij, is, hij heeft toch die, die, zo'n beroemde uitspraak, heeft hij toch? Dat hij op ja, die berg staat... Hij, euh, nou, hij had ook euh, een soort toespraak, hè, wat hij hield bij zijn manschappen. Ja. En euh, daar had hij het ook over euh, freedom, elke keer dat woordje freedom komt er weer bij en dat gescheel. <laughs> ja. En euh, nou, helemaal op laat het doekje valt van, uh, van, van, uh, van zijn vrouw, van zijn geliefde. Eigenlijk heeft hij twee vrouwen in die film, hè. Ja. eentje die was al gestorven vroeg en, en, en tijdens zijn zijn, zijn verhaal van zijn vrijheid kan hij een andere vrouw tegen, wat eigenlijk de vijand was. Nou, dat maakt het allemaal een beetje, eh, allemaal verschillende scènes bij elkaar. Wat eigenlijk, eh, ja, volgens mij ook nog wel behoorlijk realistisch is. Want het is nageboord, van vroeger. Nou, dat ja. maakt mij gewoon eh, helemaal, het, het, het verhaal helemaal mooi. Ja, hij zegt volgens mij iets van... They can take our lives, but they can ja. take our freedom. En dan rennen ze ja. allemaal naar beneden toe. Ja, ja, dat is een legendarische scène is dat. Hè? Ja, dat is uh, geweldig. Wat vaker nageboord volgens mij de heugeltrainers. Uh. Ja, nou ja, het, het, het, dat was, vond ik ook wel mooi. Ik ben wel met je eens een hele goede film. Het, het, het, het, uh, het, het, het, het, het haalde zo lekker die, uh, die sfeer van... Dat samen zijn en zo, en dat trotsen en zo. Dat, dat zit echt in die film. Precies. Nou goed, en, en nou, maar vooral... Ja, en dan de muziek erbij. Ja. Ik wil kijk de film, maar zonder muziek. En dan het doet het gewoon een stuk minder. Ja. Het is gewoon zo bizar. Ja, maar er zit dan denk ik... Want ik zit een beetje te speuren nu op Wikipedia... Maar er zitten niet echt uh, hele beroemde liedjes in. Maar het is echt die... Ja, ja die... volgens mij de, de, de, de, de, de, de, de. Ja, nou ja goed, maar ik doe hè. <laughs> Ja, ik had het ook zo lief. Nou, een beetje van die Celtic Mist muziek. Ja, ja, ja. Echt ja, wat ja. hoort daarbij hè. Weet je wat ik wel jammer ja, vind wel. Aan, aan, aan die film? Is dat, dat Mel Gibson zo'n rare vogel is geworden hierna. Na bedoel je? Na die film? Ja, ja nou, niet per se naar deze, maar gewoon in het algemeen is het gewoon een hele rare man natuurlijk. Die, uh, die Mel Gibson. Uh, die, uh, ja, die ligt... Nou, in... Ja, weet je. Um... Je, je zag hem niet meer zo heel vaak meer in films. Nee. Nee, dat klopt. En hij leek wel een beetje, alsof als dit gewoon zijn topper uh, was, en daarna uh, is het wel een beetje bergafwaarts gegaan. Ja, ja, je had op een gegeven moment, je had natuurlijk Mad, Mad Max, hè? daar is hij dan beroemd door geworden, en Little ja, Weapon. Dat ja. vond ik zelf echt te ja. gek altijd, Little Weapon. Ja, dat klopt. <laughs> ja. Maar Mad Max, als, dat was nog heel jong, hè? dat was echt... Uh, ja, ja, ik weet hoe oud ben jij? Ik, was, ik, of, ik ben nu 28. Oh ja, precies. Ik heb net meegemaakt uh, dat het een beetje uh, al kwam. Ja, maar dan ben je wel meer van de Little weapon generatie eigenlijk. Uh. Ja, dat wel. En The Passion ja, ja. of the Christ heeft hij natuurlijk ook nog gedaan. Dat, was, nee, dat vond ik niks. Dat, uh... Nee, Nu wil ik zeggen, ik heb hem volgens mij uh, 20 minuten gekeken. En uh, daar vond ik helemaal niks <laughs> nee. mee. Want, en je, sommige acteurs zijn gewoon geschreven voor maar één of twee films. En daarna moeten ze gewoon niks meer doen. Eigenlijk wel, hè? Ja, alleen, jij ja, probeert dat zelf maar eens duidelijk te maken, hè? Dat ze dat moeten doen. Ze willen altijd maar meer ja. en meer en zo, terwijl ze ja, zouden eigenlijk ja. gewoon moeten zeggen van oké, okay, e okay, dit was heel goed. Vijf keer een Oscar gewonnen met Braveheart, ik stop er gewoon mee, Precies. de groeten. Precies. Dat zou mooi zijn. Hè. Nou, het is ook met, met liedjes dan zo, dan, dan, Sommigen zijn gewoon geschreven voor, voor, voor de One Day Fly uh, liedjes en dat, en dat dan moeten ze gewoon stoppen. Ja, ja, ja, dat is ook zo. Ja, dat is waar. Ja, maar maar dit, ja. is mijn, uh, dit is mijn favoriete film. Nou, wat zal ik hem zetten? Op twee of op vier? Ja, één, één is al bezet. Ja, sorry. Daar staat da, da, Never Neverending Story uh, al uh, op dit moment. Ik heb trouwens nog niet gezien hoor, dat film. Maar nu zei, je zei dat een kinderfilm. Ja, ja, ja, het is, het is een, een fantasiefilm, maar hij is wel echt gemaakt voor kinderen. En, uh, dus ja. ik zou er nu niet aan beginnen voor mij nu zeg maar moeten kijken. Nou nah, nee, zou ik niet. Ja, ik heb, ik, heb, ik heb hem thuis natuurlijk omdat het een beetje mijn, mijn hè, dat, dat heb jij misschien ook op Braveheart op, op, op, op DVD. Maar dat is ik zou nu niet kijken, maar als je ooit een keer aan kinderen gaat beginnen en dan als een jaartje of 6, 7 zijn, dat is mooi. Dat is leuk. Dan kan je denken? Ja, zeker. Nou, dan spreken we elkaar over een jaartje of 10 weer. Ja, doen we. Oké, okay, dankjewel hè, Tom. Hey, doei. Doe, later. Uh, we hebben het over uh, films, goede films. We maken even een, uh, een top vijfje, misschien wel een top 10. Kan ook. En de Never Ending Story kan van nummer 1 af, voor als je een goede suggestie hebt. Dus laat het mij even weten. 0800 1121, dat is het telefoonnummer. En dat belde Jos ook. Goedemorgen, Jos. goedendag uh, goeiedag Luc. Hey, Hé, goeiedag. En, uh, bra Hello. Braveheart heb ik erbij gezet, maar jij hebt ook een toevoeging, hè? Ja, ik heb, ja, ik heb er eigenlijk twee, maar ik heb er één film, dat ik ben de tel geraakt hoe vaak dat ik je gezien heb. Ja. Want die zie ik gemiddeld één keer in de week. Oh, jeetje. Ja. Maar dat is een film die legt mij heel erg. Dat is de uh, Longest Day. Ja. oh ja. Maar dan wel de originele uitvoering hè, in zwart-wit. Want in kleur, dat is een gruwel om naar te kijken. Ja, vind je dat? Ah, dat vind ik, dat, is, dat slaat er helemaal nergens op, joh. Want je hebt de, de long... je, de je hebt de Longest Day, heb je, heb je... Wat zeg je? Volgens mij is er eentje met een stift bezig geweest. <laughs> ja, die hebben ze dan weer digitaal ingekleurd of zo, denk jij? Ja, dat ziet er niet uit, joh. Nee, ja, dat zou kunnen. Dat, de, op... de, dat deden ze wel eens inderdaad. Jij op nummer 1 heb jij Neverending Story okay. gezet, hè? Ja, ja, ja, ja. Dat is een schitterende mooie kinderfilm. Ja, dat is prachtig, hè? Ja, maar die van mij is beter. Ja, maar niet als kinderfilm, denk ik, de longest day. Ja, zeker nee, maar daarom zet ik nummer, die, die nomineer ik ook helemaal niet. Oké, okay. nee, welke dan wel? De Labyrinth. De Labyrinth. Wat was dat ook alweer? Is dat met David Bowie? Met David Bowie? Ja. Oh. Ja. Die heb ik nooit gezien. zo verschrikkelijk mooi. Nou, leg uit. Want ik, ken, ik, ik heb er wel eens van gehoord, maar ik heb hem nooit gezien. Waarom is dat zo'n mooie film? Nou, het is een, het is een fantasiefilm. Mm -hmm. een, een, een, een meisje, die, die moet op haar broertje passen. Ja. Dat is een babytje. En nou, dat vindt ze een beetje een ellendig kind. Ja. Dus dan ze zegt ze op een gegeven moment van, joh, ik, ik, ik wou dat je nooit meer zag. Of in ieder geval dat je uit mijn leven verdwijnt. En dan komt er een soort van, uh, ja, zeg maar, een, een, een dovenaar. Okay. En die haalt het kind weg. Maar ja, dan krijgt ze toch een klein beetje spijt natuurlijk. Ja. Dus zij wil de broertje weer terug. En dan moet zij, in een bepaalde tijd, moet ze dus eigenlijk door een labyrint moet zij in een kasteel komen... En daar moet zij haar broertje dus eigenlijk zeg maar weer terugwinnen. Maar als je ziet hoe die film is opgebouwd, dat is echt dat is gigantisch mooi. Er zit heel veel werk in. Dat je kijkt naar de muur, maar dat zijn twee muren achter elkaar. Dus dat is gewoon een, een, een, een visueel iets wat ze gemaakt hebben. Mm -hmm. uh, de mensen van uh, Jim Henson hebben daar mee gewerkt. Nou oh ja, van uh, de Muppets. Ja, dat is echt... Als je de kans krijgt lukt, dan moet je die echt een keertje zien. Ja. En, en wanneer, was, wanneer heb jij hem gezien? Toen je, toen je klein was? Of, uh, of onlangs? Uh, nou, ik ben al iets ouder. Ja. Ik zie hem nog... Ik heb, dan, ik heb de Engelse uitvoering. Ja. Dus dat is dan zonder ondertiteling. Maar ik zie hem nog steeds regelmatig, hoor. <coughs> Leuk is dat. Dat je, dat je films van vroeger, waar je vroeger iets mee had, dat je die gewoon nog een keer weer opzet. Uh, om, uh... Ja, dit, dit, dit, het, het heeft gewoon iets, weet je wel. Er zijn films bij. Dat hoeft dat hoeft soms geen eens een inhoud te hebben, maar dat heeft iets. Ja. En dan zeg je van: dat wil ik toch. Elke keer wil je dat dan weer eens een keer terugzien. En of dat nou één keer in een half jaar is, of één keer in een jaar, of één keer in een week, dat maakt niet uit. Maar die films die hebben wat. Ja, ja, ja. Ik, zie je, ik zit een beetje foto's te kijken van Labyrinth. En uh, dat ziet er inderdaad wel, wel sprookjesachtig uit. Met die, met die grote poppen en uh, een soort ja, het is echt. Bier. Het, is, het is een hele. Ja, tof is het. Hé, hey, zal ik hem anders gewoon op één zetten? En dan zet ik The Never Ending Story op twee, Braveheart op drie... en Underground op vier. Ja, want Labyrinth heeft geen vervolg gekregen. Dat, dat en is en sowieso een plus. Ja. Nee, ja. dat vind ik altijd... Ik vind altijd vervolgfilms van een... heb je een mooie film en dan komt er een vervolgfilm... die dan heel slecht is. Dan denk ik, ja, dat vind ik zo zonde, hè? Ja, maar... Ja, echt zonde. Ja, want ze willen, ze willen altijd proberen om nummer één te overtreffen... maar als je, met, als je een goede film hebt gemaakt is die eigenlijk niet met over? Nee, nee, want we, en en maar zij willen dat natuurlijk doen om om geld te verdienen en en dat snap ik allemaal wel. Alleen ze hebben het bij voor mij echt bij de Never Ending Story echt verpest. Omdat ik heb natuurlijk wel even deel 2 gekeken, maar dan was ook de acteur was ook anders en dat jochie hoorde ook gewoon die daarin speelde. Dat dat is degene die in die film hoort en niet een andere uh, andere kwiebes. En uh, ja, ze gingen ook verhalen bedenken die helemaal niet, niet zo bedacht waren natuurlijk. Het was, gewoon, het was gewoon het verhaal was afgelopen en toen kwam er weer een nieuw verhaal bij. En dat ja, het is gewoon een slecht verhaal. Ja, dus. dat, zijn die, dat zijn van die films. Want er gaat iemand dood en in één keer staat hij ja. Oké. Okay? Ja, precies. Hoe krijg je dat van elkaar? Ja. Nou, oké, okay, Labyrinth. Ik ga, hem, uh, ik ga hem meteen even kijken, denk ik, uh, komende week. Want ik ben wel heel nieuwsgierig geworden nu. Uh. Ik hou ja. wel van een beetje van die fantasiefilms en zo. Dat vind ik echt leuk. Ik zou het echt een keertje doen. Ja, tof. Goeie tip, Jos. Dank ja? je wel. Oké, okay, graag gedaan, jongen. En er staat op één. Succes, ik... succes met de uitzending. Dank je wel. Fijne nacht nog. 0800-1121, dat is het telefoonnummer. En daar is het gezellig druk op, maar je kunt er vast doorheen komen. En dan uh, mag je meedoen met ons, uh, ons lijstje. We stellen een lijst samen met uh, leuke films die jij hebt gezien. En we zijn op zoek naar de leukste film ooit gemaakt. Wat is jouw suggestie? 0800-1121, 0800-1121. Dit is mooi, dat hoorde ik vanmiddag. Het, uh, het bandje Fun, met een alternatieve versie van Some nights. There are some nights I hope... Every note I ever wrote, some nights I say, fuck it all. Stare at the calendar, waiting for catastrophes. Imagining they'd scare me into changing whatever is I am changing into. And you have every right to be scared. Yeah. 'Cause there are some nights I hold you close, pushing you to hold me, oh, begging you to lock me up, never let me see the worst nights I live in horror of the people on the radio, tea parties and Twitter, I've never been so big. Why you wanna stay? Oh my god, have you listened to me lately? Lately, lately. I've been going crazy. So crazy. And you, why you wanna stay? Oh my god, have you listened to me lately? Lately, I've been fucking crazy. Get some sleep some nights. some nights I stay up cashing in my bad luck. Some nights I call it a draw. Some nights I wish the miles could build a castle. Some nights I wish they just fall off.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 Night. Hé, hey, uh, Paul. Ja? Ik heb een klein quizje voor je. Ja? Hebt een... Klein quizje heb ik voor je. Een quizje. Ja, een klein quizje. Klein Komt-ie. Oké, okay, vertel. <coughs> Maak mijn zin af. Ork, ork, ork, oh. ork. Soep eet je met een... Ja, lepel. Damn het, Averdorie. Hij wordt nu zo erg oud, hè? Ja, dat weet ik. Hij heeft een enorme baard, maar ik dacht... Lijkt me leuk om... Ja, maar... uh, ja want jij, jij, hebt, jij hebt namelijk een film uh, bij ons aangedragen... die misschien wel de slechtste film is die je ooit hebt gezien. Ja, dat, dat is één ding waar zeker is. <laughs> wat was, uh, de was... Ja. Orcs of Orcs, hoe heet die? Ah, daar gaat even nergens over. Maar het mooie van allemaal is... Uh, HBO, hè? HBO. Ja. ja. Dat is een kwaliteitszender, hè? Ja, dat is die met al die series uit Amerika. Juist. Dus ik, uh, Zigo, uh, had uh, mij een... Uh, uh, een maand uh, gratis HBO uh, uh, aangeboden. Ja. Nou, dat had ik Game Change. Dat is een hele geweldige film over uh, over uh, uh, John McCain en uh, Julianne Moore die speelde dan uh, uh, de tegenspeelster van uh, uh, John McCain. Wie was je? <laughs> Hoe heette dat vrouwtje ook alweer? Die uh, Sarah Palin. Oh ja, ja, oké, okay. Sarah Palin, ja. Dat was een geweldige film, dus ik denk, ja, ik pak een abonnementje. Ja, <laughs> jij dacht, dit, dit bevalt mij wel, dacht jij. Ja, ja, dat was een hele mooie film, ja. Dat was, uh, dat was interessant uh, over van uh, Sarah Palin. Die, uh, die ging uh, hoogstwaarschijnlijk de overwinning voor de, voor de Republikeinen binnenhalen. Ja. Maar ja, dat ging dus op het... <laughs> Die was zo stom als een achterhand van de werk in het varken. <laughs> ja, ik dus ik ging niet door. Ja, ik zie dat daar nu een film over is gemaakt. Want ik was een beetje in verwarring. Maar dat is inderdaad... Uh, God, dat is toch ook wat, zeg. Dat is een... Uh, ja, dat was een maar ook uh, nog wel uh, grote acteurs uh, die daarin spelen ook. Ja, dat is een geweldige film. Dus ik aan de hand van die film... heb ik een HBO uh, heb ik aangeschaft. Ja. En die hebben drie zenders. Eén, de HBO 1, HBO 2, HBO 3. Ja. ja, die zenden me ook een partij... Hahaha! <laughs> onder die orks! Dus, uh, dus, dus jij. Sorry, ik blijf erin hangen. Dus jij verwachtte eigenlijk Game Change. Achtige proporties qua kwaliteit. En je kreeg ja, Orks. Geweldig film. Echt ja. waar. Dat was, dat was een politiek getinte film. Ja. Inhoud, perfect. Je weet meteen hoe dat de republikeinen denken en hoe dat de democraten denken. Handig. Altijd makkelijk, dus ik, uh, abonnementje aangeschaft, kijk de eerste film, Orks. <laughs> en nou is het mooie, er zit uh, informatie bij, bij die film, ja. dus, dat tik, dus dat tik je aan en dan geweldige special effects. Uh, en, dus ik denk bij Orks meteen aan, dat is een afgeleide van Lord of the Rings. Ja, ja daar is, die zitten daarin inderdaad. Ja. Ja. ja, dus helemaal niet. Special effects, van me <laughs> ik, zei, echt... ik zal het even voorlezen, voor de mensen die het niet hebben gezien, ik hoop heel veel mensen. Um... Wacht, wacht even, wacht hè. Ja. Waar houd jij deze informatie vandaan? Mo internet? Movie, ja, internet, ja, movie meter. Movie ja. ja. meter. <uncom> ja. Hier staat: de orks zijn klaar voor de strijd. Ze zijn lelijk, snel op hun getrapt en zaaien chaos en vernieling over de natuurliefhebbers in de bergen en uiteindelijk de gehele mensheid. Het collectieve lot ligt in de handen van een helder trio: een paar stundelige, maar goed bedoelde parkwachters en Katie, uiteraard een knappe, spirituele, overactieve milieuactiviste. Nee. ja als je dit allemaal volleest, dan weet je het eigenlijk al genoeg ja, ja je weet al hoe dat ga... ja dan weet je eigenlijk wel genoeg inderdaad maar het gaat dus over ja, en ik trap er ik trap er met in joh maar hoe lang heb je het volgehouden dan om die film nog te bekijken ja, ja, ja die is zo slecht dat je hem helemaal leuk kijkt je kon niet stoppen dat kon je. je dacht van dit kan niet waar zijn dacht jij juist inderdaad want je denkt bij kijk want bij de afkiezeling. Je hebt, uh, uh, ja, ja, ik weet niet hoe ze ze allemaal noemen. G Grippers, grappers, groppers. Uh, hoeveel mensen dat er aan zo'n film meewerken, dat geloof je gewoon niet. En dan nog zo slecht. Ja, het is... Uh, het is Er wordt hier ook gezegd op internet, een belachelijk en uiterst zwakke film... Ze proberen wat los, Rings ja. achter te doen met enkele scherms. Je wordt nog even met je juik gedrukt, joh. <laughs> ja. Zonder van mijn tijd, zegt hij. Ja. Maar hey, hoeveel betaal jij dan echt voor zo'n abonnement? Want dan heb je voor betaald en dan, dan krijg je orks. Ja, ik woon nog thuis bij mijn moeder en die, die betaalt wel het pakketje. Oh, dat scheelt alweer. Dat is mooi uh, meegenomen. Dat is mooi meegenomen. Dat je... Dat is mooi mee. ja, nou, ja, je zou maar zo moeten betalen. Daar je ja. lekker van. Ik, ik, weet echt niet, ik weet echt niet wat ik betaal. Maar ik moet, uh, ik moet wel het uh, ten voordele van HBO zeggen... Uh, uh, merendeel is perfect in orde hoor. Ja, ja nee, dat is ook zo. Dus, maar, ze zijn een hartstikke coole serie. Maar dit, zal dus, ja, dit zullen ze dan wel gewoon uh, gekregen hebben of zo, bij, uh, bij, uh, bij series. Dat dat erbij zit of zo. Ja, je? Ja, ik, Soms ik, heb je toch wel ja, ja, ze zijn toch. Zo... Ja. Ja, ja, ik zeg al, merendeel is toch wel uh, dik in orde hoor. Soms heb je toch wel eens dat als je een. Eh, dan koop je een game, een, een computergame of zo. En dan zit dan een, een andere game bij. En dat is altijd een hele slechte game waar je echt geen ene fuck aan hebt. Huh? Oké, ik ben niet zo thuis in de games, maar dat is dus hetzelfde recept. Ja, dat je dus iets goeds koopt en dan krijg je iets heel slechts erbij. Zo van nou. Ja, ja, ja. Maar dan weet je ook wel weer waarderen, zeg maar, hoe het vroeger was toen Game Change er nog op was. Ja, ik ben slecht geïnformeerd, want anders had ik wel even wat meer films uitgezocht die slechter dan wel goed waren. Maar. Ja, dit was echt. En ik hoor tot nu toe Braveheart. Ja, ja. Best ja, on, op. dat is ook maar een middelmatige film. Ja. Want, uh, die, twee, die tweede was? Uh, uh, uh, Labyrinth hebben we gehad. Labyrinth. Ja, de, de, als, ik het, als ik dat liedje van Kajagoogo hoor, dan... Ja, dat is toch geen Kajagoogo, hè? Ja, nee, ik, ik heb geen idee. Ik, ik ken het niet. Ja, de, de, ja, volgens mij is dat uh, Neverending never ending story. story. Dat is eigenlijk een ja. liedje van uh, Kajagoogo? Ja, ja nou, die, die is fantastisch. Ja, die film misschien. Maar als ik dat liedje al hoor, dan hoef ik die film al niet meer te zien. <laughs> dat vind je niks. Ja, nee, ik vind dat ook... Dat, dat, ook dat past bij de film, vind ik die... Uh, die ja, nee, ja, maar als ik, als ik even heel onbeschoft mag zijn... Hoe oud ben jij? Ik ben 30. Ja, ja, kijk, ik ben 14 jaar ouder, dus ik zit in een ja. andere... Uh, ik vind bijvoorbeeld Isle Dead een geweldige film. Maar dat vind jij... Ja, die ken jij overigens eigenlijk niet. Nee, ja, dat is toch met... Uh, nee, is dat de Wizard of Oz? Wizard? Nee, nee, oh. dat is... Uh, de beste horrorfilm ooit gemaakt. Oh, hoe heet hij? Sam, Sam, Sam Raimi, ken je die? die uh, nee. Sam Raimi, dat is toch een vrij bekende regisseur? Ja. Dark yeah. Man? Guide Man. Nee, Nee, je niks. Nee. Nee. Nee. Nee. <laughs> nee, in ieder geval, uh, google hem even, de Evil Dead. Evil. Geweldige horrorfilm. Evil Dead. En, en, en, en, en oh ja, The, the Evil Dead uit uh, 1981 met Bruce Campbell. Ja. Ja. ja. Sam Some... Raimi. De, de trendsetter van de nieuwe... Dat is uh, de horror slapstick. Is dat. Ja, want ik zie hier inderdaad vijf vrienden die, gaan, die reizen ja, naar ja. een huisje in de, in de bossen. Ja, dat is ook. Okay, ik een ja, Dan denk jij van, oh, dit, dit wordt weer zo'n standaard horrorfilm. Ja. Maar het is een Charlie Chaplin horrorfilm. Ah, het is een ah, okay. horror slapstick. Oké. Okay. Nou, dat vind ik leuk. Dan ga ik, uh, ik ga het mogen ook. Okay. Ik zet, zet ik Evil Dead ja. voorlopig even op vijf van beste films. En dan zet ik uh, in het lijstje slechts. Orcs op één. Ja, ja de, de Anaconda stond op één, maar nu staat Orcs dan op één. Die arc, wordt vanavond niet meer overtrokken. <laughs> We gaan het proberen, dankjewel, Lepal. Tot later. Oké. Okay. Uh, nou, misschien heb jij wel een film gezien ooit in je leven waarvan je zegt van nou, dit was zo belachelijk slecht, dit kan niet waar zijn. 0801121. Goeie film mag natuurlijk ook. Uh, John, goedemorgen. Hallo. Hoi, goeiedag. Um, ik zie hier op mijn lijstje welke film jij hebt gekozen en dan ben ik wel benieuwd of je dat nou een van de leukste films vond of een van de slechtste films. <laughs> Nou, het is een van de weinige films waar ik echt om gelachen heb. Want ik ben niet zo'n lacherdekking, maar daar nee? nou, lachen we toch helemaal uh, blauw in de film, hoor. Dus jij als, uh, als professioneel droeftoeter dacht van... Nou, dit vind ik echt een geinige film. <laughs> <laughs> nou, nou ja, dat nou ja, vind nou ja, ik inderdaad. Een uh, hartstikke film. Maar... Ja, Liar Liar met, ik kreeg, uh, ik lach. Met, met, met... Met Jim Carrey is dat, hè? De, de, ja, die ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, schitterende film. Ja, en, uh, en t, ja. Het, het verhaal is... Ik heb hem ook gezien. Uh, uh, iedereen met SBS6, denk ik wel, heeft hem wel eens een keer voorbij uh, zien komen. Dat, dat hij, hij kan op een gegeven moment... Kan hij niet meer uh, stoppen met liegen? Of hij, kan, hij moet ja, de waarheid zeggen. Dat ja, is met, die, met de rechtszaak toen. Oh, man, man. Weet <lacht> met die rechtszaak? Uh, hoe ging dat? Nee, dan moet je even uitleggen. Hoe ging dat, dat ook alweer? Dat, op een gegeven moment moest hij uh, bij de rechtszaak. Ja, maar hij, mocht, hij kon niet meer liegen gewoon. En toen moest hij. Dus, dus, ja. Hij, hij moest dus wel liggen, maar hij kon gewoon niet liggen. Dus liep hij naar de wc en dan sloeg hij zijn kop tegen die muur. De, om, om, in de hoop dat hij dus ziek zou zijn. <laughs> en dan keek hij in de spiegel. Nee, ik ben niet ziek. Ik kan gewoon nog verder met een bloedend hoofd. En moest hij weer naar binnen. Hij zei: Nee hoor, ik kan nog makkelijk verder. Maar hij kon niet liggen. Hij wou gewoon ziek worden. Maar hij kon niet liggen gewoon. Ja, dus anders had hij wel gezegd: van ik, ik, ik, ik smeren. Maar dat kon hij niet zeggen natuurlijk. Ja, ja, ja. wat hij bloos tegenover zijn kindje of zo. Ja, ja, ja, dat was het inderdaad. Ja. Ja, een soort vee. Prachtige film. Prachtig. Ja. ja, ik ben het een met je eens. Ik vond het ook een leuke film. Ik vind dat hij, hij krijgt er weer op ins Net bij IMDb, zo'n beroemde filmsite krijgt hij maar 6,7 punten van de 10. Dat vind ik eigenlijk wel weinig, want ik vond het echt een leuke film. Maar daar moest ik ook hard om lachen. Ja, heel, heel apart, heel apart als die. Maar ja, goed verhaal ook trouwens. Ik bedoel, het is ook wel, uh, ik ja, vind het wel een nou, uniek verhaal. Nou is, de, Dance of the Rules mag je ook niet vergeten, vind ik hoor. Ja, daar heb ik dus niet zo heel veel mee. Dat vind ik dan net iets te. Zie nee? nee. je dat nou? Ja, nee, daar kan ik niet. Zie je dat nou? Ja. Ja, ik weet niet wat het ken is. Het ik ja, dat, dat, dat is... ken dat dan. Ik heb, er al... ik heb er wel eens naar gekeken ook en dan. Um... Ja. Dat blijft blijf gewoon niet plakken of zo bij mij. Ik kan daar niet echt uh, inkomen. komen. Dat, dat, dat... Man, dat is een schitterende film dat. Ja, ja misschien moet ik er gewoon nog eens aan beginnen hoor. De laatste keer is wel een paar jaar terug en toen, ja, toen studeerde ik ook nog of zo. Moet ofzo. Kijken. je kijken, alleen dan? Ja, voor, nou, dat weet ik eigenlijk ook niet meer precies. Ik denk voor het eerst bij mijn ouders maar. en later nog wel eens een keer. Maar wat een eerder ja. dan? Ja, ook... nou, ik vond het ook een schitterende zal ik hem gewoon. Uh, Zou ik, ik hem gewoon gaan kijken komende week? Doe maar, doe ja. maar. Ja, waarom niet? Ja, nee, ja, nee dat is een goede tip. Dus ja, ja. Ik ga het gewoon doen, kan mij het schelen. En Liar Liar, die zet ik sowieso nog wel eens een keertje weer op. En dat vind ik sowieso een geinig film. Zet ik Liar Liar op nummer... Oei, mijn lijstje is er. Uh, welke moet eraf dan, uh, Jos uh, John? Want uh, ik heb Labyrinth, laaf, Never Ending laaf, Story, laaf, Braveheart, Underground of the Evil Dead. Welke moet eraf? Underground, zeg maar niks. Dus nee, ik maar af. Ja, die kwam van Filemon, dat is een Joegoslavische uh, film. Dan zet ik daar Liar Liar neer. Op vier staat hij dan nu. Maakt niet zoveel Daarom uit. Ja, want daar staat Labyrinth. En op 2 staat nu de Never Ending Story. Dat zijn twee fantasiefilms. Waar, uh, waar... Uh, uh, ik ben even... Gereden. Volgens mij was dat nou, Jos, en Jos en ik. Jos en ik was het? Ja, wil je dan... Zet ik je op 3? Nou, twee is nog dus leuk Ja, maar dan moet Never Ending Story... Nou, Oké, okay. zet ik Never Ending Story op 3. Ja. Nou, administratie <laughs> ben ik hier aan het bijhouden. Administratie zet ik dan... Uh, ja, zet ik Never Ending Story op 3. En dan zet ik Liar Liar op 2. En een Braveheart op 1. Uh, op uh, vier. Oh. Tevreden? <laughs> <laughs> yeah, <kan> <laughs> Mooi zo. <laughs> en dankjewel John, tot later hè. 0800 <laughs> okay. uh, 0801121 dat is het nummer. 0801121 is het telefoonnummer om uh, te bellen over uh, wat jij nou echt een fantastisch goede film vindt. Of met Rine, een hele slechte film. Dat vind ik ook wel leuk. Zijn we ook een lijstje aan het samenstellen. Uh, de beste films. Het lijstje ziet er op dit moment zo uit. Op 1 Labyrinth. Fantasiefilm. Op 2, heeft uh, John net voor elkaar gekregen, Liar Liar. Op 3 The Never Ending Story, dat is mijn favoriet. Op 4 staat Braveheart. En op 5 de Evil Dead. Het is dus niet het lijstje waarvan ik dacht: van nou, daar gaan we mee eindigen deze nacht. Dat zou zomaar kunnen. Misschien ook al niet, heb je andere suggesties? 0800 1121, dat is het telefoonnummer. Dat mag ook voor slechte films, daar hebben we nu twee films voor. Op 1 staat daar Orks, daar komen we niet meer overheen. En op 2 staat Anaconda, een kansloos slechte film over een schreeuwende grote slang in het Amazonegebied. 0800 1121. lijkt mij het saaiste stukje om te spelen. Ik heb, uh, speel zelf geen instrument, maar ja... Als bassist valt hij niet of niet echt eer aan te behalen, lijkt mij zo. Ja, daar uh, gaat hij wel even los. <laughs> We hebben het over uh, goede en slechte films um, deze nacht. In Nachtbrakers. Frank die is op vakantie. Volgens mij is hij weer terug in Nederland, maar... Uh, en was in Vietnam, geloof ik. en uh, Ik mag het nog een weekje overnemen. vind ik het hartstikke leuk. we uh, uh, kan een beetje onderwerpen doen waar ik zelf wel uh, lekker wat mee heb. Bijvoorbeeld met films. Uh, bel als jij uh, denkt van ik heb een goede film in gedachten. Een film uh, die ik ooit een keer heb gezien. Wat echt de beste film aller tijden is. Uh, dan bel je heel simpel met 0800 1121. Ik ga het rijtje langs. Ik heb heel veel mensen in de wacht staan. Dus dat is leuk. Kees, Jan, goeiemorgen. Goeiemorgen. Um, nou, ik heb hier een, een administratielijstje met uh, vijf beste films. We maken een soort top vijf. En uh, ja, jij kunt eigenlijk één film wegspelen. Uh, nou, overtuig me, zou ik zeggen. Ja, er uh, was al iemand die zei Braveheart. Dus, uh, die ja. die, die zou er dan van mij wel uit mogen. Ja. Pulp Fiction erin. Pulp Fiction erin. Oh, ja. ja, ja, god, ja, Quentin Tarantino. Ja, hè, waarom ja, niet? God, ja. ja. Dat, dat scenario dat, dat, dat heb ik er wel vijf, zes keer over gedaan... voordat ik dat een beetje... <laughs> Had, zeg maar. ja, ja, omdat, die, ja. omdat, omdat, omdat het een het en al dialoog ook. Hè? Het is een film van Quinter Tarantino ja, en, en, en dat is en, ja, alleen maar dialoog. en dat is een beetje fout natuurlijk... maar ja. het, is, het is wel heel knap gedaan. Ja, ja, ja. ja. Ben, ja. Jij, ben jij een, een, een, een fan van dit soort films, van echt met dialoog... en iets, nou, iets meer cultfilms ja. eigenlijk, hè? Hm? Het is een beetje cult haast, een beetje een soort cultfilm. Ja, ook. ik hou wel een beetje van de, van de cultfilms, ja. Een soort arthouse-achtige... Ja. Heb je de nieuwe al gezien van, van Tarantino? De allernieuwste nog niet. Nee, ja. nee, de laatste was die in Glorious Bastard ja, ja, ja, ja. heb ik wel in de bioscoop gekeken. Ja, die vond ik ook goed. En nu is de nieuwste ja. Django Unchanged. En dat is echt ja top Ja, hij pakt gewoon elk, elk genre aan. <laughs> Dan maakt hij een soort ultieme... Ja. ja. Toch altijd wel weer spletteren film van. Ja, het was ook wel weer spletteren. En het was ook allemaal een beetje over de top natuurlijk. En dan zat er zat ja. ook een soort, een soort relletje in. Want mogen het allemaal wel weer en zo. En uh, ja. ja, het was wel gewoon Hey, Pulp Fission is... Wat vind jij de leukste scène? Is dat toch die mayonaise scène? dat dat, dat dan uh, ja, het over neer, nou, ja dan? gewoon... Wat jij zei ook, die dialogen. Ik bedoel, ze gaan iets verschrikkelijks doen. Ja. En ze lopen daar over passage uh, En zo uh, dat soort dingen te praten. Die mayonaise, wat je zegt. Ja. Yeah die nearly drowned it in it. <laughs> dat ja. zijn wij dan, hè? Helemaal vol met mayonaise. Ja, ja, ja, ja goede scène is Nee, maar dat, wat dat betreft is het een soort strip. Ik bedoel, het is... Uh, er zitten allemaal van die onvergetelijke... Het feit dat uh, de Travolta altijd naar de play is... als er iets belangrijks gebeurt. Uh, dat soort kleine ja. details dat vind ik wel erg grappig. Ik vind het wel grappig hoe je dat... Uh, uh, uh, hoe je dat kan bedenken, zo'n film. Ja. Dat je dan... Uh, Doe, ja, ik maar het, schijnt, ja? het schijnt zelfs dat films van Ter Of uh, de scenario's, zeg maar, van Tarantino ook in boekvorm zijn uitgebracht, omdat ze zo. Hè, dat die dialogen zo meestelijk in elkaar zitten. Ja. ja, ik denk ook dat het wel, wel ook, ook spannend leest. Dat het ook inderdaad wel een soort ja. boek is, wat je kan. Uh, maar ik vind het wel knap dat je, dat je gaat zitten. En ja, dat, dat moet ergens achter een computer zijn geweest. Of misschien in deze mm -hmm. tijd nog een, een soort typemachine of zo. Maar in ieder geval. Uh, je maakt het niet zelf mee. Ik vind knap dat je dan uit je fantasie zoiets unieks kunt halen eigenlijk. Want dat is het toch wel. geinig Hij is geen schouder trouwens ook. Hij heeft in zijn jeugd heel lang in een videotheek gewerkt. En hij keek dus al die, ook vooral B-films. Want daar had je het ook over. De slechtste films al de tijd. Ik ga de strijd aan met de orks. Plan 9 from Outer Space. Ik weet niet of je dat is van gehoord, Ik tik hem nu in. Plan 9 van Outer Space. Een heel oude ja, de film is 9, zeg maar. Ja. Ja. Van Ed Wood. En er is ook nog een film van overgemaakt. Tim Burton. Ja. En dan zie je ook hoe hij die films maakt. Zeg maar maar hij, had gewoon, hij kon nooit budget loskrijgen. Want het was allemaal te slecht. Dus dat is allemaal heel low budget. Mm -hmm. En ja, de, de aarde wordt belaagd door buitenaardse wezens. Maar het is allemaal. Dat is zo slecht. Maar is het niet slecht omdat het een hele oude film is, dat, is, dat ze gewoon, dat nee, dat ze die nee, voor elkaar het, konden krijgen? Het, het, het, het is de ultieme uh, B-film. Oh ja, de, de, b dan, je, de, de, dan ja, dit kan eigenlijk niet. Nee, nee. Bela Lugosi, dat die, die heeft ooit Dracula gespeeld, als ik het goed heb. Die speelt in die film een van de hoofdrollen, maar die gaat halverwege de opnames dood. Ja, dat is goed. Ja, dat soort En dan moet hij, er zijn er dus nog tussenliggende scènes, die moeten nog worden opgenomen. Dat speelt dan in één keer iemand anders. <laughs> maar ja, om hem niet herkenbaar te worden, heeft hij zo'n hele lange cape voor zijn neus. Hij is ook veel langer en zo. Dus dat is nou ja, van dat soort plakwerk. <laughs> oh, dat is wel eigenlijk alweer geinig om te zien, natuurlijk. Ja, ja ik, ik zou hem, ik, als je wil lachen, moet je hem zien. Ja, ja, ja, even kijken hoor. Zo slecht geacteerd ook. Ja. Oh, ik Zo, zie dat inderdaad dat aliens die, uh, die zorgen ja. ervoor dat uh, mensen die zijn overleden terugkomen als zombies en vampieren... Ja, nou dat. Ja, <laughs> dat weet je eigenlijk al wel genoeg. Ik zet ja. hem, uh, hij krijgt. Ja, dat, oh man, dat ja, krijg ik Ja, de orcs he heb ik nog niet gezien, maar dat zal ook wel slecht zijn. Ja, ik zet hem omdat hij. Ik zet hem even in een, Ja, ik zet hem op twee. Ja, dat is goed. ja, toch? Dat is lullig ook voor. hij staat, ja. staat nog maar net op, net op nummer 1. Hij kan nog naar boven. Staat, ja. staat die op 2. En dan uh, haal ik Braveheart uit het goede lijstje. En dan uh, komt ja. dan Pulp Fiction in de plek. Mooi. In de plaats. Nou, dankjewel. En uh, okay. ik wens je nog een hele fijne nacht. Ja, jij ook. Dankjewel, Kees Jan okay. Tot later ja. weer. Uh, we gaan het reisje, lijstje langs. Even kijken dan gaan we naar uh, Beller 3. Is dat dan echt weer het goede morgen? Goedemorgen, Luc. Ja, we maken een mooi lijstje. En dat is een, een divers lijstje met, uh, met geinige films. Welke wil jij toevoegen? Ja, dat kan er maar één zijn. En dat is de mooiste Western die er ooit gemaakt is. Once Upon a Time in the West. Oh ja, dat is wel echt een hele goede film ook. Hè? Ja, echt wel. Ben jij een Western fan? Oké, okay, maar dan heb jij misschien nou wel Django Unchange gezien, de nieuwe film van Quentin Tarantino. De nee. nieuwe nou, dan, dan... van Quentin Tarantino bedoel ik. Ja, ja, ja. ja. Dat is nou echt... nee, Als jij dat leuk vindt, dan is dat wel. Want daar zitten ook wel wat verwijzingen naar Once Upon a Time in the West uh, uh, in. Um, oh, dat ook, ja, want dat is natuurlijk ook, omdat het zo'n beroemde film is, zitten daar ook wel weer wat, uh, wat, wat dingen in die zijn daaruit gestolen, maar bewust dan ook. En uh, ja, dat is wel een goede film hoor, dan moet je... Maar goed, Once Upon a... Waarom, waarom... Nee, we ik alles ten. Wat was de eerste keer dat je hem zag? Kun je dat nog herinneren? oh toen was hij net uit in de bioscoop. Ik heb echt bijna vier uur in de bioscoop gezeten toen. <laughs> Duurde die zo lang? Is dat zo'n lange film? Ja, de, de originele film, die duurt 3,5 uur. Jeetje, mina, dat is een lange zit zeg. Ja, ja, goed, je ja, had dus twee of drie pauzes, doordat <laughs> je wat kon drinken. had je nodig ook, inderdaad, ja. Ja, echt wel. En, want hij is al vrij oud, uit 1968, komt hij. Ja, zoiets. Ja, en uh, vond je het meteen een goede film, of moest je er even in ah, komen? Nee, je komt direct een goede film. Ja. En uiteraard ook door de muziek, hè? Ja, ja, dat is een hele... Zal ik eens kijken of ik dat heb? Nou, ik denk het echt niet, hoor. Dan, uh, moet ik aan je wat... Maar je goede computer heb wel. Ja, nee, maar hier staat zo'n oude, oude pakbeest. Van de tijd. ja, ik denk, ik denk niet dat het. Uh, ja, nou, uh, ik vind het wel leuk om een keer wat langer te worden. Dan die twee uurtjes tussen vijf en zo. Ja, nou, ik vind het zat hoor soms. Maar uh, <laughs> nee. Ja, ik vind het ook leuk. Dat ja. is een keer wat anders weer. Je zat hier, Ik zat je ja. altijd van vierde te zoveel. Ja, dat was net even, net, even een uurtje, net even een uurtje langer had je dan. Hè? Ja, je hebt dus nooit twee uur ja, ja, dat is waar. Ja, ja. Ik heb nu niet geslapen ook, dus ik ben helemaal hyper. <laughs> maar uh, even kijken, wie zat er nou? In Corione? Is dat mo mo mor mor morricone was het, hè? Enio Morricone was ja, het. Ja, Enino Morricone, dat was eh de... Enio Morricone. Enio Morricone. Enio. En double n I o. Nou, daar hebben ze hier nog nooit van gehoord, hoor. we je gaat Nee, sorry. Ja, dat is een slechte zaak. Ja, dat is niet goed, nee. Ik zal het even doorgeven ja, aan de meneer die dat doet. Want dat, uh, dat kan natuurlijk niet. Maar uh, ja, dat kan niet. Ik zet hem, ja, waar moet ik hem zetten dan? Want, uh, nou, op één uiteraard. Ja, nou, dan ja kan, ik, kan, dan kan het, ik kan het niet zomaar op één. Uh, dat, uh, nou, dan, dan moet ik even... Wat is de beste scène uit Once Upon a Time in the West? Uh, ja, het begin dat je hem dus ziet staan met zijn broer op zijn nek. Ja. En dan op een gegeven moment... Dat, ja, dat gaat gewoon door die hele film heen. Dat die dus die, die, die, die, diegene die dat gedaan heeft... Uh, continu maar dat duintje laten horen, met die, met die mondharmonica, en, en dat hij er pas op het eind achter komt wie die is. Ja. Yeah. De, de hele film is gewoon, een, die hele scène, dat is gewoon één hele mooie scène, de yeah. hele film. Ja, dat is zo, de, de, de, mond, de muziek is zo... Dat is toch de muziek, toch? Ja, ja, volgens mij wel. Ja, ik, kan, ik kan wel even naar beneden rennen. En uh, mijn computer aanzetten en je stuk laten horen. Ja, doe, kun je dat doen? Dan, dan uh, vind je het goed, want dan, dan uh, uh, uh, uh, gooi ik heel veel bewacht. Kom ik zo meteen bij je terug, Egbert? Ja, dan moet ik. Ja, ik moet er nu juist mijn bed uit. Ik lig dus in bed. Oh ja. Dan, oh ja. moet dus dan moet ik even naar beneden en dan moet ik hem even opzoeken op mijn computer. Nou, dat is goed. Als, je het, als jij het geen probleem vindt, dan, dan uh, laat ik even kijken wie het nieuws doet. Mark Visser, geloof ik. Dan gaat hij even het nieuws lezen. En dan na het nieuws, dan uh, horen we nog even de tune. Als dat lukt, zet ik hem op nummer 1 voor je. Ik ga even kijken voor mooi oké, dat zo, wel echt wat. Even kijken, heb ik nog uh, Steven? Steven, die komt zo bij je, oké? Okay? Helemaal goed. Oké, okay, Mohamed, ik kom ook zo bij jou. Oké, okay, leuk. Ja. En uh, Maurice, die komt zo bij je. Prima. <laughs> 0800 1121 dat is het telefoonnummer. Uh, er zijn wat mensen voor je, maar dat is helemaal niet erg hoor. Het is gezellig druk. zometeen meteen, dus de tune nog even van once upon, time, uh, once upon a time in the west en wel gelukkig mee. Uh, 0800 1121.